Premier Rutte wil af van het toeslagensysteem. In het Kamerdebat over de affaire met de kinderopvangtoeslag... zei hij dat het kabinet na de verkiezingen van volgend jaar... met alternatieven wil komen. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor alle zorg, huur en kinderopvangtoeslagen. Maar in Den Haag zijn de meeste partijen het erover eens... dat het huidige systeem niet werkt.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 Inklimmers zijn migranten die naar Engeland willen reizen... en die in trailers of containers worden aangetroffen. De meeste komen uit Afghanistan en Albanië. Bij de veerdienst die tussen IJmuiden en Newcastle vaart... werden 325 migranten aangetroffen. In voormalig kamp Westerbork worden vanaf vanmiddag de namen voorgelezen... van de 102.000 Joden en Sinti en Roma... die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn gedeporteerd en vermoord. Dat gebeurt zonder onderbreking tot komende zondag. Maandag is het 75 jaar geleden dat de vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. In totaal lezen meer dan 800 mensen namen voor. Vandaag bewolkt het weer dus. Vandaag bewolkt met wat lichte regen. In de middag is het droog. In het noorden schijnt de zon. Het wordt 1 tot 8 graden. Vanavond en vannacht kansen op vorst en mist. Morgen breekt vooral in het zuidoosten de zon door. Anders is het vaker grijs bij 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. That's <laughs> We get